De Nederlandse bank vindt dat ABN AMRO te weinig doet om corruptierisico's te verkleinen, schrijft het Financieel Dagblad. De kritiek richt zich onder meer op de relatie van ABN AMRO met het Russische olieconcern Gunfor. In een rapport van de DNB staat dat ABN AMRO de signalen over corruptie, die al jaren rond deze klant hangen, negeert. Gisteren besloot minister van Financiën Dijsselbloem de beursgang van staatsbank ABN AMRO uit te stellen. Hij noemde daarbij de loonsverhoging bij de top van ABN AMRO als reden, maar sprak tegelijkertijd van een paar kwesties bij de bank. In het nieuwe zorgsysteem verdwalen steeds meer mensen in de regels. Belangenorganisaties zoals de Patiënten- en Cliëntenfederatie... en de ouderenombudsman Ombudsman krijgen steeds meer klachten... over onterechte doorverwijzingen, onvindbare dossiers... de steeds groter wordende hoeveelheid formulieren... en medewerkers van helpdesks die te weinig weten. Sinds 1 januari zijn verzekeraars, het Rijk en gemeenten... verantwoordelijk voor een deel van de zorg. Bij de bestorming van een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn 15 doden gevallen. Zwaar bewapende leden van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab namen gistermiddag het hotel in en gijzelden de aanwezigen onder wie twee hoge Somalische diplomaten. Het leger bestormde daarop het hotel. Het gevecht tussen de twee groepen is nog altijd gaande. Luchthaven Schiphol krijgt definitief toestemming om Lelystad Airport uit te breiden. Het kabinet en de Kamer waren afgelopen zomer al akkoord met dit plan. Schiphol investeert de komende jaren 90 miljoen euro in Lelystad Airport. De bedoeling is dat Lelystad 45.000 vluchten per jaar overneemt van de Amsterdamse luchthaven. En daarmee zou Lelystad het tweede vliegveld van Nederland worden. De NS zegt dat de treinen rond Amsterdam en Schiphol vanochtend weer volgens de normale dienstregeling rijden. Gisteren was het treinverkeer zwaar ontregeld rond de hoofdstad door de stroomstoring die Noord-Holland in Flevoland trof. De spoorwegen zeggen dat er de hele nacht hard is gewerkt om alles weer op orde te krijgen. Het weer. Vanochtend wat zon, maar al snel vanuit het westen. Bewolking en een stevige zuidwestelijke wind. In de middag en avond regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar er wordt wel op diverse wegen gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie. Hmm.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 ZFM, in 2015, al 25 jaar, live, ZFM, met, met nu. nu, Toebak leeft. Met die dealers overigens helemaal niks mis, dat wil ik hier nog even we gaan gezegd beginnen. hebben. Ik zeg, we gaan beginnen. Dit is een uh, belangrijk moment. Good morning. Fijne vrienden in Zandvoort. goedemorgen, dit is Toebak leeft, met Jolande, Wilco en Marcus. Hey, het gaat nergens heen, het komt nergens vandaan, er gebeurt niks. Goedemorgen, het Toebak leeft op de radio. Alle morgen weer gehad. <laughs> Good morning. En uh, het is uh, zaterdag 28 maart, een dag vol gebeurtenissen. even kijken of er straks allemaal weer speelt in uh, Zandvoort en wat voor activiteiten je kan gaan doen. Oh, genoeg. genoeg. Ja, genoeg. Vorige maar... week uh, was jij er niet bij. Nee. Toen was jij Nederland doet aan het beleven. Ja, en daarom heb ik ook een heel speciaal Jolandekeusje uh, meegenomen deze week. Oké. Okay. Oh, we zijn benieuwd. Want ik was namelijk in het Sarfati-huis in Amsterdam. En daar heeft de Sjaffie zijn laatste jaren doorgebracht. Oh, ja. Ja, ja? ja. En daar was de groep Alderliefse, die trad daar ook op. Dus het was echt voor mij een win-win situatie. Leuk om dat allemaal te zien. En uh, ik heb dus uh, inderdaad nu een uh, CD'tje meegenomen van een mix. Van, want ik weet zeker dat hij het geweldig vond. Oh, dat zij ja. daar waren. Oh. En, en een plaatje <lacht> van hem samen met Lisbeth. Oh, leuk. Oh. De kantaten. Nee, nee. dat komt altijd het mooist. Dat, dat kan wel, maar ja, dat het gras zal altijd groener zijn. Oh ja, ja. aan de andere kant. Ja, precies. Nou, ach, de... Afgelopen ja, week ja. ook, ja, afgelopen week. Oh man, dat ging allemaal niet goed, hè, gisteren. Oh, hey, ja, oh. het verbaas me dat we uitzenden. Ja, ik ook ja, ja, uh... had een uh, vrij weekend, maar dat uh, was niet zo. Het is uh, kwart voor tien plus minus. Ik kwam op mijn werk, ik kwam mijn werk binnenlopen. Ik was even ergens anders geweest. Het is dus niet dat ik pas om kwart voor tien begin. Want dat denken mensen meteen. Nee, wat een luxe. Wat een luxe zou je denken. Nee, ik begin normaal om negen uur, toch drie eerder. En toen kwam ik binnen op. Ik werd heel enthousiast en toen viel meteen alles licht uit. jij denkt, wat heb ik gedaan? <laughs> wat doe ik. Hoe heb ik dat nou gedaan? En dat duurde natuurlijk tot en met ja, twaalf uur of zoiets. voor twaalf? Ja. ja, zeker. Zeker. Nou goed, het was wel. Ja, ik dacht wel van: is dit nou? Komt dit uit het buitenland vandaan? Is het uh, ja, uh, is een, het een Terroristische aanslag? Yes. Is het? Basir Assad erachter van Syrië? Oh. Oh. Ja. Nou, ik was gewoon netjes aan het werk in Utrecht. Ja. En op een gegeven moment echt mijn telefoon bleef maar gaan. Ik, ik dacht echt van, dat heeft iedereen. Uh, vervelen ze zich op hun werk ofzo. Nou, ja. toen ging ik zo lezen en toen... Ja, hebben jullie ook geen stroom? Nee, wij hebben ook geen stroom. Nou, een maat van me die zat opgesloten ergens bij een bedrijf waar hij moest zijn. Ja. En daar gingen de deuren voor echt met geen mogelijkheid meer open. Oh, maar dat ja. waren echt van die... Echt zo'n systeem om mensen buiten okay. te houden, zeg maar. Ja. Maar ja, die sloten nu iedereen binnen. Dus hey. die zat daar echt zo te wachten tot de stroom het weer deed. Want hij, hij dus moest dat... weg. Hij stond er met een stapeltje in zijn handen. Nou, zo van... zo, zo, zo, nou ja, hij was maar maak het een beetje beeldend. Ja. Nou ja, ik ben opgeroepen. Ja? Ja, ik heb mijn burgerplicht gedaan, een kwart voor tien. Stroom ging uit. Ja? En toen kreeg ik dus van mijn broer, of van mijn broer, van mijn zoon van... Nou, dat douche doet het niet. En ik denk na nou, de hand van... Oh, dat zou wel eens dadelijk kunnen zijn, van uh, geen warm water... Ja? En toen werd ik uh, gebeld door de veiligheidsregio Kennenland... of ik binnen een uur in Haarlem kon zijn. Dus ik echt in galop daarheen. Maar ja, Wat? dan moet je over het verkeer en dan met een bus. Ik denk, ik ga uit de bus, dan stop maar ik Maar de dat had te maken met de broer die niet kon douchen. Nee, nee, nee, nee. Het ja? had echt puur te maken met de ramp, met de stroom. Met de stroom? Ja, dus wij moesten met z'n allen... Met, uh, met de stroom? Ja, in, uh, in, uh, in galop uh, naar, uh, naar uh, Haarlem, naar het hoofdgebeuren uh, in uh, in de Oké. Okay. Okay. En, uh, ja. en toen de reed de trein reed niet, maar alle spoorbomen waren dicht. En wij stonden met die bus voor die spoorbomen van ja, en nu? Ah, die bus die had gewoon zo... belevenis Ja, en dan uh, moet je over de rand weg. En alle stoplichten doen het gewoon ook niet. Nee, dat had ik nee, ja, dat is dat niet. Ook, uh, oh, niks deed nee. niks. Maar dat is wel uh, dat je denkt van wauw. En, en dan komen ja. mensen weer naar al die scholen die hadden gelijk... Gaan jullie maar naar huis? Dus ja, al die leuk. mensen die bussen, denk ik, ja, ik moet er ook nog uit. Het gaat niet alleen om mij natuurlijk. nee, nee Maar uh, we hebben daar ja. gewoon uh, twee, drie uur uh, gezeten en gehoord wat het was. En of we misschien wat moesten doen. Of er zieke oh, misschien, misschien alleen misschien thuis zaten. Nee, ja? maar zieke misschien thuis zaten. Die ja? misschien aan apparatuur zaten. Van is daar noodvoorzieningen voor en al die okay. dingen meer. En uh, om kwart over één mochten we weg. Oké. Okay. Dus ik heb daar eigenlijk drie uur gezeten. Een Ja. Nee, nou ja. Gewoon als een backup heb je daar gezeten. Ja. Nou, dat is mooi. Kijk, dat is een participatiesamenleving. Dat is een informeren verwanten. je had dan ook een, een... Er zijn verschillende groepen. En er is dan iemand van de brandweer en iemand ja. van de politie. Oké. Okay. het is echt zo'n heel operational team. Ja. Dat was wel interessant. Ja, lijkt me ook wel. Dat is een beetje participatiesamenleving waar we met alle naartoe to moeten. Goed, man. Yes. <laughs> Goed, man. Ja, dat is me even een vrouw op de vroege morgen gewoon. En dat allemaal aan de hand van de stroom die uitviel gisteren. Maar nu voelen we ons weer helemaal blij. Alles weer onder controle. We weten waar de fout ligt. C to C. En Happy Up. Yeah. van zeggen C to C. Wat betekent het ook weer? Ik heb het opgezocht. Coast to Coast? Nee, het heeft wel iets met milieu te maken. Maar dit is gewoon een beetje uit Frankrijk vandaan het bestaan sinds 2008. En ik heb even gekeken. Wat is nou de laatste single? De laatste single is dit. Dit is Delta. Ik dacht, oh, ze hadden laten zingen, want dat stond ook op een internetsite. Nou, leuk, dat wordt misschien een single. Toen ging ik kijken, denk ik, ja, maar dat is een plaat uit 2012. Dat is drie jaar geleden. Oh. Dat is echt niet eens lang geleden. Dus uh, ja, ja daarna als... heb ik niks meer van ze vernomen. Er staan ook helemaal geen data's van optredens. Dus ik denk, het zijn vier heren achter draaitafels. Hè. Het is een hele gebeuren. En dan uh, zitten ze, zijn ze allemaal aan het scratchen. Iets heeft even, iedereen heeft zijn eigen stukje op een langspelplaat. En die laten ze dan horen. En dan lopen ze soms ook, wisselen ze achter die platenspeler. Het is iets aparts. Dat is maakt wel... leuke muziek. En ah, het, is wel wel wel beetje, het is wel een beetje een trucje. Het is een trucje, ja. Het ja. Is, uh, maar goed, we moeten ook wel een beetje producent zijn. Het is niet dat ze alleen maar aan het uh, scratchen en aan het. Uh... Ja, dat soort dingen zijn. Je moet ook wel een visie hebben. Hè? Ja, ja, een zeker. Het maken van die nummers. Maar uiteindelijk op het podium ziet het er leuk uit. Ja. Dus ze doen eigenlijk niks. Nee, nee ik, ik heb ze nog gezien ergens bij een radioprogramma uh, radio stonden ze te uh, draaien. Op de radio hoorde je niks. Maar als je dan zegt de webcam erbij pakt, dan dacht je: oh ja, dit is wel een performance. Maar Wat grappig. Ze maken wel leuke nummers. Ja, ze maken zeker leuke nummers. Dit was een van hun platen. Happy dus. En Happy? Oh, nooit van gehoord zo'n plaat van Happy. Nee, okay. hè? dat is een hele aparte titel. een hele aparte titel. <laughs> I iets nieuws. Oké, okay, wat is ook weer iets nieuws? Nou ja, ik ben, wie ook happy is, dat is, uh, dat is uh, Arjen, heet die, Arjen ja? hij. Arjen Lubach. Oh was, ja. Die is in de wereld draad door geweest. En hij heeft een burgerinitiatief uh, gedaan uh, over de faro der Nederlanden. Hij heeft 50.000 handtekeningen heeft hij ga, uh, opgehaald. 40.000 is het vereiste minimum om een voorstel in de Tweede Kamer op de agenda te zetten. Ja, en uh, ja. hij heeft dus afgelopen zondag, uh, had hij zijn programma Zondag met Lubach. En daarin, niet Toebak, maar Lubach. Ja. <laughs> en daarin, uh, hij, hij was eigenlijk een statement tegen de, tegen de monarchie. Hij is uh, natuurlijk helemaal gek van, van uh, dat alle bedragen die uh, het koningshuis kost en zo. Ja, He, dat nu, uh... is hij het daar ook al mee begonnen nu? Ja, maar ja, het is natuurlijk, hoe vind je nou dat zo'n huis 30 miljoen kost om opnieuw uh, te schilderen? Ja. Houd oh, erop. Ja. op! Dat was ik even vergeten, ja. Ja, Sorry. Dat is, daar kan je wel een statement tegen maken. Ja. Maar, uh, hij dus was... hij, hij wil met al die handtekeningen 40.000, hij heeft 50.000 handtekeningen, wil hij zorgen dat... In ieder geval, het principe het wordt besproken door de Tweede Kamer, dus dan is het nog helemaal niet zo dat het nee? wel gaat gebeuren. Maar een farao der Nederland, ik vind die titel vind ik gewoon erg leuk. Ja, hij heeft echt gekeken, wat is de mooiste titel die, zeg maar, een, een, een heerser ooit heeft gehad. Nou, farao, dat is wel het meest... Ja, het bizarre is een mooie gouden baard dat, dat klinkt echt, uh, ja. zettend het fout, maar goed. Ja. ja, nou, ik ben heel benieuwd. Dus hij wil eigenlijk de, de, de, de koning en koningin van hun troon stoten? Ja, eigenlijk dat is, wel. Dat is eigenlijk het idee. Nou, ja, dat, dat krijgt banken. hij vast voor elkaar. Ik bedoel, in Nederland hebben we meer goede dingen voor elkaar gekregen. Die, die bankenwezen hebben ook helemaal veranderd. Die bonussen worden ook niet meer uitgedeeld. Ja. En we dus... hebben nu een heel goed hypotheekstelsel. Ja. Ja, je krijgt nu toch geld. Dat <laughs> is als jouw ervaring zeker ook. Heen, want als je geld brengt, dan uh, moet je betalen. Dus als je geld haalt, dan moet je dat. is ik al wel na te denken. Ja, maar die krijg je ook niet. Dat nee, speek... nee, nee, nee. Speek... maar geld is gewoon niet zoveel waard. Er wordt ook geld bijgedrukt namelijk, Schalt, eh. toch? Over de ja. miljard weer erbij? bijgedrukt. Het gaat nergens over, dat gaat geld. Nergens over. Het is <laughs> en dan kan je op dat geld makkelijk geven aan die bankdirecteuren... of wat, wat, wat waren dat? managers. Kreeg... En trouwens, het viel mee, hè. Want vorige week riep ik nog dat zeven uh, bankmedewerkers... Uh, hoge uh, pla, plaatsen kregen een ton erbij. Maar het zijn er maar zes. Dus ze hebben er toch al eentje afbezuinigd. Okay. Zes ton? Nou, ja, zes ah. ton bij elkaar. Nou, dat is allemaal best mee. En nu kregen ze allemaal per stuk zeven ton. En dat, dat, is peanuts. dat is een lachertje. Ja, dat, dat ze lachertje. daar nog een lachertje. bed voor uitkomen. Ja. Onvoorstelbaar. Ja, want ik bedoel... Uh, je kan ook denken, je moet blij zijn dat ze hier blijven. Want ze gaan zo naar het buitenland. Dus ze vinden het natuurlijk dit. Vinden ze winnen te klein geld. En als ze naar het buitenland gaan... dan kunnen ze zeggen, ze pas cashen. Ja, ja. Maar, en die mensen... Jij zegt ze komen er nog hun, dat ze nog hun bed ervoor uitkomen. Die mensen komen, gaan volgens mij bijna nooit naar bed. Dus... Nee, ze zijn wel ja. altijd aan het werk. Ja, ze slapen altijd in die dienstauto's. Ja. Het zou ja. op zichzelf ja, echt... toch... moet ergens slapen. Ja, als maar ze er heen en weer gereden worden, dan slapen ze daar. Maar het zou toch ook helemaal niet vervelend zijn... als dat soort mensen naar het buitenland gaat? Dat je alleen maar werkt voor geld... Of ben ik nou echt helemaal een beetje stom aan het ja, maar werken ze alleen maar voor geld? Dat is de vraag. Nou ja, ja wel. als je ze Voor zeven ton moet... Status ook, ja. hoor. Ja, status, maar... Ja, dan wil ik dat ze dat geld ook meteen wel weer uitgeven... en in de maatschappij pompen. Ja. Hey, dat ze niet maar, meer dan zo geld op de bank je, mogen maar je hebben. Maar je ziet nu alleen maar het punt. Ze krijgen zoveel geld. Je ziet ja? niet wat ze ermee doen nee. en wat ze ervoor gedaan hebben... en ja. wat hun redenen zijn. En wie ze in George dienst nemen voor dat geld? Want ongetwijfeld dat... hebben ze wel een hele leger aan uh, bedienden. Nou, dat vind bediend. ik dat we, dat we daar zicht op moeten krijgen. Als ze als zeg maar meer dan... nou ja, uh, vijf ton per jaar uitgeven... ben ik dik tevreden man. Ja. Laat maar rollen wat geld. Hartstikke ja. goed. Goed, straks meer wetenswaardigheden. De nieuwe single van Kid Rock. En de vraag is, hij nog steeds getrapt door Pamela Anderson? Dacht het wel. En voor de derde keer is dat gelukt in 2008. I remember waiting for the school bus. Zie ik dit ook, hè? Still here, Rae en Christian Futuring Gittel Langley. Ja, weet ik, zat ik gisteren op de bank. Dat betekent dit met een biertje op de bank. Zou ik wel willen, denk ik. Dus ik heb een beeld bij haar. Het kan alleen maar tegenvallen als ik haar tegenkom, denk ik. Still here, en we zijn hier nog steeds na 25 jaar zitten we hier nog steeds in Zandvoort radio te maken. Althans, ik zelf niet, maar hem natuurlijk wel. Ik zit er zelf nu 22 jaar bij en ik ga op naar de 25 jaar. En ik hou gewoon nog even vol, tot ik dat lintje heb. Oh. <laughs> dat gaat binnenkort weer gebeuren. Wordt ze we weer, we weer uitgedeeld? Oh ja, natuurlijk. Waarom moet ik een beetje in de buurt zijn? Dat ik misschien zo eentje mee kan pikken. Nou goed, ik heb nog nooit iets sinds voor de, voor de maatschappij heb gedaan, dus ik verwacht hem ook niet binnenkort. Ik heb je eens meegedaan aan Nederland doet. Nee, dat vind ik wel een beetje Ja, Dat is echt teleurstellend. lustig. Maar oh jij ja, doet, doet de hele week al. Ja, ik werk in de zorg. Ja, dat. Wel. Ja, maar dat hoor je gratis te doen. En ik krijg er geld voor de dus ben, Dat loopt niet helemaal. Maar, ja. Je bent een beetje uitbuit. Ik ben een uitbuit. Gewoon echt, jij werkt in de zorg en je krijgt er nog betaald voor. Dat is toch niet helemaal, nee, weet ik. Ik heb nog een marseltje. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken. En jij ga mijn werk dat hobby nog. maken. Sorry? Jij kon dat nog. Als je ik dat kon dat tegenwoordig wil, dan gaat het niet. Meer. Ja, dan ga je mee. Nee, nee. Want tegenwoordig je overal vrijwillige organisaties voor. Ja, Goed. Ja. Uh, toemak leeft dus bijna half negen. Straks ook weer de Zandvoortse berichten die eraan komen, natuurlijk. En afgelopen week, ja, oh, wat, wat was het een scène ook gewoon weer, hè? Ja, Holleder, die had. Uh, uh, zich laten opnemen. Hij nou ja, had al veel eerder opgenomen moeten worden. Maar uh, op een bandje waar zijn, uh, was zijn stem te horen. Samen met zijn zus Sandra, geloof ik. Het was, was het zus Sandra. Die had ja. al die dingen opgenomen van hem. Ik heb eens even zitten luisteren. Gisteren heb ik nog eens een keer teruggeluisterd. Ik hoor een man die zo gekrenkt is. Die zo door die vrouw op zijn plek is gezet. Dat hij echt helemaal losgaat. En je hoort eigenlijk alleen maar hem tieren. Maar ik heb eigenlijk niet gehoord waardoor hij nou echt getriggerd is. Nee, dat zou ik eigenlijk wel willen horen. Want natuurlijk one-liners waren bijvoorbeeld uh, dit. Dit. Ik ben een bekende Nederland, ik laat me door niemand hier aan het En ook, uh, dit was wel een hele, hele mooie dit. Ik heb niet van mensen daar, dat het tegen maar je dat? Ik ben een bekende Nederland, ik laat me door niemand hier aan Wie dan ook? Graag je dat? Maar... Dus waarvoor werd hij zo boos? Ja, ja, waar het was, is waar mij niet, ja, waar was dit? Dit was bij. Uh... Ja, RTL Late Night werd uitgezonden. Dat was via. Uh, was het niet via. Of oh, College on Tour of zo? Was het, uh... nee, nee, nee, dat is al veel eerder. Nee, dit was een, een bandopname die ze hadden gemaakt. Stiekem had uh, die zus van hem gemaakt. Omdat hij werd geterroriseerd door hem al jarenlang. En nu hadden ze het. Ik, ben er, ik heb er genoeg van. En deze, deze banden kwamen uit een kluis vandaan. En ik geloof dat Peter R. De Vries, ze heb, heeft ze in het openbaar gebracht, geloof ik. Oh. Die, die kwam in elk tv-programma voorbij om even zijn verhaal uh, te doen. En, nou ja, het, het is wel van. Ik heb een Emmy, dus... Uh, ja, ik, uh, drar, drar. Ik, heb, uh, ik weet het allemaal. En uh, ik, ik, ja, ik mis wel iets in het gesprek. Ik mis het gesprek waarvoor hij zo boos werd. Ja. Dat ik graag nee, dat weten. Dat euh, ben ik wel met je eens, want het is nu wel heel eenzijdig zo. Van, eenzijdig? Ah, uh, hij gaat ja. heel erg tekeer, ja. Er zijn wel meer mensen die tekeer gaan... als ja. ze echt hard getrekend worden. Ja. Oh man, als ik kwaad word... Echt, dan is dit nog... Dit is, het is niks gewoon. Ja, oh. Bij mij gaat behang van de muur. Oei. Okay. Oh. Ik heb geen behang. Nou, dan moet ik dat eerst nog plakken. Maar in ieder geval. Ben wel ik blij wel. dat. Uh, jij mag niet in mijn slaapkamer komen. Okay. Daar heb ik behang. De rest is okay. gewoon allemaal geschilderd. Dus, oh. uh, daar, kun je, daar gaat het goed. Nou, het is altijd wel mooi om even, even af en toe ontzettend boos te worden. Vind je dat ook niet? Is het toch zo lekker om boos te worden? Of hebben jullie het? kijkt me aan. Nou, nou nee, ik heb het nee. niet. Nee. Nee. nee? Ik, uh, dat kost gewoon heel veel energie, eigenlijk. Ja, met een soort ontlading is dat. Ja. Nou, ja, ik dan moet heb ik het wel. proberen. Ja, ik heb het regelmatig. En ik, grappig, ik mag het ook wel doen voor een cliënt die in een rolstoel ligt. Die niet kan bewegen, die niet kan praten. Maar wel uh, toch wel vrij scherp in het hoofd is. En die is soms ook wel een beetje boos en frustreerd. Die begint me heel zwaar aan te halen. Dat schreeuw jij er dan uit? En dan zeg ik, zullen we anders gewoon even afreageren? Dan wordt ze heel blij. Dan pak ik um, twee kopjes en die gooi ik heel hard tegen de muur aan. Die gaan stuk. Oei. En die gaan, ja, die gaan echt stuk. En daar wordt ze heel blij van. Daar wordt ze heel blij van. En ik eigenlijk ook wel. Wat een heerlijk beroep, hè? Ja. ja, goed. Andere waar, dingen. Maar die kopjes, dat, dat is allemaal. Hele lelijk hoor. Ja, maar. Echt heel dat, lelijk. Dat zijn kopjes. Waar komen die kopjes vandaan? Eh. Uh... Oh, ja, bij de Rommelmarkt denk ik zelf. Ja? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Nee, ja. want ik dacht wel al, ja, als daar overheidsgeld uh, aan aan Ja, Ja, ik was ook al bang voor ja, dat, dat vind je vind dat zou gaan. Uh, dat vind ik niet kunnen. Nee, nee, dat zijn, dat zijn er gewoon voor die kopjes weet je. Denk, die word ik speciaal, worden speciaal gekocht ervoor. Oh, je gooit gewoon plastic. Nee, nee, nee, dat nee, moet echt stuk gaan. Als het rest saai. <laughs> oké, <Okay>. andere <laughs> dingen die... Uh... Ja, ik, heb, ik zat net een filmpje te kijken. Ja? En het is echt geweldig. Ik ga hem zo even op de Facebookpagina plaatsen. Het is de... Uh, Maleisische uh, raceprofessional uh, Leona Chin. Ja. Yeah? Die, uh, die hebben ze opgemaakt als uh, ja, lief schattig meisje. Ja. Yeah? En die moet dan afrijden. Ja. Yeah? Nou, en dan in eerste instantie echt ja, zit in die auto. En het, als je die auto ziet, verwacht je al iets. Want het is, al een iets te, het is wel een normale auto die gewoon de weg op mag. Maar yeah? het is wel een, net even te snelle auto. Zeg maar. Oké. Okay. Nou, en dan rijdt ze en dan laat ze eerst drie, zes keer afslaan. En, yeah. dan, en dan is het echt zo... Op een gegeven moment zie je echt zo die man zo kijken van... En ze hebben het bij meerdere rij-examinators gedaan. Zo van, nou, nou. En dan vervolgens rijdt ze echt, ja, mag ik nog één kans? En dan rijdt ze vol gas een parkeerplaats op. En dan echt gewoon vol in de drift, inderdaad. Maar het is echt geweldig. Die reacties van die, van die rij-examinators... Ja. Ja, dat is echt... Uh, dat, dat is echt werelds ja. Ja, ik, uh, ik zal hem even posten. Post me op de Facebookpagina. We gaan even een mopje muziek draaien. Straks naar deze plaat hebben we natuurlijk de Zandvoortse berichten. Even kijken wat er allemaal aan de hand wat is. Er aan de hand, zeg? Wat is er allemaal aan de hand? Joh, het straks. Nieuwe single van Toto. Open. Ik heb geen idee waar het over gaat. Dan moeten we eens even in gaan verdiepen. ja leuk dit hè want het is echt meer zoet vind ik het wel een beetje maar het is de nieuwe zing van Toad, Die heet uh, Orpen en weet uh, een van de God of zo denk ik Ben het, het is tijd voor de Zandvoortsberichten. berichten is alweer veel te laat maar toch hier de Zandvoortsberichten. wat is er allemaal gebeurd en wat is dit voor raar uh, zeg nou ja je hebt wel eens dat je auto gejat wordt ja nou uh, een, uh, een Zandvoorter die had er deels last van ja? uh, in de nacht van zondag op maandag is een uh, halve spiksplinternieuwe nieuwe auto uh, gestolen uit uh, uh, Lorenstraat Terwijl de eigenaar uh, in Dromeland was, hebben de dieven toegeslagen. De volledige voorkant: de bumper, de grill, de spatborden en de motorkap zijn gewoon weg. Je gaan gewoon goed zien. Ja, er, staat een, foto... gewoon... weg. Staat, er vo... staat een foto bij van, ja? de, van de auto. Nou, echt, ja, je ziet gewoon zo open het motorblok liggen. En... Ja, de voorkant van de auto is gewoon weg. Die, zijn, die hebben gewoon mensen, s'nachts zitten sleutelen. Ja, en die moeten toch wel uit elkaar gesleuteld. Moet toch op een plek hebben gestaan dat je denkt van hier kan je gewoon even een uh, uur of wat, kan je lekker rustig uh, hobbyen. Ja. Ah. Nou, apart ja, maar waarschijnlijk. Ja, ik het weet dan... het, de, de, de, waarschijnlijk heeft iemand uh, een ongelukje gehad. Ja. Voorkant in de prak. En die dacht, oh, nou dan sleutel ik deze <laughs> even uit elkaar. En dan... Uh, die heeft hem, ze hebben hem ook meteen naast gezet, dus dacht van nou, als ze meteen over zitten hebben we alles in één keer. Ja, maar had, als ze dan nog alles even hadden overgezet. Ja. Dat is er ook wat geweest. En als je zegt, ja, maar de beschadigde had gehad. Ik is zo gewoon zwak Heb ik nou ongeluk gehad met mijn auto? Ah, ja, ja. Ik had wel heel dat veel gedronken, de... maar ik weet het niet meer precies. Ik ja. denk dat het ook lastig is uit te leggen aan de verzekering. Ja. Ja, mijn voorkant van mijn auto is gestolen. Het zou nog mooier zijn geweest als het dan ook nog een witte was geweest. Dan kan je echt helemaal niks meer maken. Want deze auto was ook wit. Ja. Dat hij ook dan. Ja, ja nou, de auto is gewoon totaal los. Want ja, er zit zoveel reparatie aan. Dat, uh... Ja, dat, dat kan je vergeten. Maar Deze... we dwalen door. We dwalen dwale door. door. Oké, okay, nog even iets anders. Ja, het is echt te triest voor woorden, maar ja, dinsdagmiddag is een man ernstig gewond geraakt dat hij van een steiger is gevallen. Hij was aan het werken aan een gevel, in een, in, aan een winkelpand was dat. Dat gebeurde om vier uur s middags op dinsdag dus. Hij is op zijn hoofd terechtgekomen. gaat van. En de politie was uh, snel te plaatsen. En uh, ook ambulance erbij. Traumahelikopter die uh, landde op Badhuisplein. En de man uh, is meegenomen en uh, gestabiliseerd in het ziekenhuis. Uh, dan niet zoveel over een bekend... op je hoofd vallen gaat het Ja, dat is niet zo best. Wordt niet zo blij. Nee. Nee. Afgelopen woensdagmiddag... dit staat nog niet in de krant... Dit het is een uh, breaking news... Yes. liep uh, een uh, personenauto forse schade op... bij een ongeval in Zandvoort. Rond kwart over twaalf wilde een automobiliste... in de Celsiusstraat keren. En weer zag ze een andere auto over het hoofd... met een aanrijding tot gevolg... het voorwiel van de kerende auto raakte door het ongeval ontzet... En gelukkig bleef het beperkend materiële schade... maar de kerende wagen kon na het ongeval echt niet meer verder. Een agenten hebben geassisteerd bij de afhandeling... en een bergingsbedrijf heeft de kapotte wagen... later in de middag afgesleept. Afgesleept. Oh. <coughs> oh okay. Weggesleept. Maar was was Dat de, de, de, de, de stilstaande auto? Of de... Nou, de kerende auto, die stond niet stil in ieder geval. Nee. nee. En vandaag trouwens, want dat moet ik je wel vertellen... is het de landelijke opschoondag. En in het Juttersmuseum bij de Rotonde is nu te zien hoe lang het duurt voordat een sigarettenpeuk of blikje verdwenen is. En om 28 maart kan je nu zo direct van 10 tot 12 uur meehelpen bij Centerparks om het park en de omgeving op te ruimen. En voor iedere deelnemer ligt er een zwembadkaartje klaar voor een frisse duik in het zwembad. Ah, kijk. Je kan je dat aanmelden dat bij, bij petra.nl. Ah, maar wel even, daarna wel even je handen wassen voordat je het bad in gaat. Of vind Ik wou ja, ja, ja, ja. net zeggen. Ja, hij moet dan altijd douchen. Nou ja, er zit genoeg gloren in. Het bad. Ja, dat gaat allemaal wel dood. Dat is ook wel waar. Uh, andere dingen. In het oude zwembad van Bouwens ba Palace. Dat geslopen werd, is maandagavond. brand had gebroken. Het is een beetje oud nieuws, maar goed. Roep het toch nog maar even. Rond 8 uur. S'avonds kreeg de brandweer het verzoek om posthoogte te gaan nemen. Want ze, ze rook iets. Ah, het lijkt wel brand. En het werd al vrij snel op, het opgeschaald. En uh, uiteindelijk kwamen er twee brandweerauto's naar de locatie. En de uh, brand was daarna uh, snel geblust. Over de oorzaak is het nog niet bekend. Ze denken dat het kwam door, omdat ze daar overdag bezig waren met het slopen. Ja, nou ja goed, het gaat zo wel heel snel, uh, dat slopen daar zo. Bijna de boel afgefikt daar gewoon. Nog één laatste bericht er, Marcus? Ja, de open dag van uh, Pluspunt was uh, afgelopen zaterdag uh, in het kader van NL Doet. Uh, stond in het teken van meedoen. De meeste uiteenlopende vrijwilligers staken uh, gezamenlijk uh, de handen uit de mouwen. En uh, hadden de buurtbewoners een, de hele dag uh, ja, gewoon lekker, uh, ja. lekker bezig. Lekker bezig. En het was één groot succes. Ehm... Uh, ja, ze hebben een, gewoon een, een fijne dag gehad. Ja, en het, is, uh, het wordt zeer gewaardeerd door al die mensen die, uh, die ze hebben geholpen. Uh, die, ja, die hebben zoiets van, nou, uh, geloof ik ergens, een zijn. anders of ander, ze hebben een binnentuin opgeknapt, las ik. Ja. En uh, daar kunnen ze straks, als het wat mooi weer wordt, weer volop van genieten. Wat ouderen ja. die het is, daar wonen. Wel, het is hartstikke mooi weer. Je je het voordeel vind ik ook wel, als je als vrijwilliger meedoet zo'n dag. Ik bedoel, je doet eens iets voor een ander. Maar ja. daarnaast, je, je vergroot je netwerk. En je komt mensen tegen die je anders nooit gezien had. Nee. Ik ben eens dus een rotaryclub tegengekomen in nee, Amsterdam. Omslaag. En dan hoor je een, een beetje grote, wat zij doen... Ja? En het is gewoon eigenlijk wel heel interessant. Wat je is denk... er een Rotary club? Ja, daar geef je één in, in, in, in zin. Een <coughs> Rotary Club. Ja? Dat is eigenlijk een groep mensen die bij elkaar komt om uh, uh, problemen in de maatschappij uh, te verlichten, op te lossen. Bijvoorbeeld mensen die slecht zijn op school. Uh, Allochtone kindjes in een bepaalde wijk in Amsterdam. Die krijgen dan bepaalde materialen en dat soort dingen. Daar, daar gaan ze zich echt uh, hard voor maken. Bijna elke stad okay. of dorp heeft wel een Rotary Club, Ja, groot, hè? zeker. Er zijn er heel veel. En ja. ze doen allemaal wat anders. En sommige zijn heel brallerig. maar andere zijn gewoon heel simpel. En ja, precies, ja. ja. Soms zijn het echt wel een beetje toch de hogere de segmenten uit de maatschappij. Ja, ik van. Moeten we ook wat doen. Maar dan kunnen wat doen, ondertussen kunnen we in de club kunnen we het vergaderen. Klinkt, het klinkt ook. Een rotary club ja. klinkt ook wel. Klinkt ja. te paard klinkt het ook. Dat het ding, Die komen maar, met z'n allen te paard. Maar het is gewoon het dus wel en, leuk om, uh, om andere segmenten van de maatschappij mee te maken. En ja. ook mensen die gewoon altijd vrijwilliger zijn. Ja. En uh, ja. Je kijkt of met is, de andere ogen naar de maatschappij. Is en de vraag, is wel, ja, de vraag is wel altijd, kan je jezelf zomaar aanbieden bij de Rotary Club? Want ik kan me herinneren, bijvoorbeeld in Schagen zit een mij bij een Rotary Club. Je kan niet zomaar toetreden tot de Rotary Club. Het ligt eraan wat voor hey, is dat een, clubs. Club ze zijn. Is dat onderdeel van de Country Club? Het zijn in nee. Amsterdam schijnen er twaalf te zijn. En die man die ik sprak, die kwam dus in Amsterdam wonen. En nee? die had zelf een erkend niet nee. zoveel mensen. Nee? En nou, nou is hij ook secretaris daar en uh, hij vindt het heel leuk. Dat is een jonge man. Dus nou. geen... Uh, geen sigaar roken, nee, de man of? en zo die in zo'n nee, grote okay. leunstoel zit. Nee, okay, van jong geld. Tot zover de stand voor deze berichten. Volgende uur veel meer en natuurlijk uh, moppies muziek, dames en heren. Ja, satellite stories. We waren pas alleen nog in Nederland, hoewel pas geleden 5 maart, dat is ook alweer ijselijk lang terug. Het is een beetje een mix van ja, de woonbeds. Het is, het is zoet, het is leuk, catchy dreuntjes. over Henry. Of... Over wie? Harry, Harry, Henry. Henry. Wie is Henry? Of One dire Direction. Oh, hè. Jij, is... heb, jij hebt dochters. Jij hoort ja, dat het weten. Ik, was het alweer, ik had het alweer gedelete. Gisteren kwam mijn uh, dochter naar me toe. Die zei, ja, mijn vriendin die was helemaal aan het huilen, want ze had gehoord dat Henry of Harry, is dat Harry toch? Ik weet het. Het is Harry volgens mij. Harry uit One Direction ik is eruit gezet. Ik Want uh, hij ging in, uh, in Amerika ging hij iets doen. Dat volgens mij is hij gewoon uh, had speelspel had, aan toch? de drugs. Wat dacht oh, u? Ik dacht dat hij seks had gehad en dat dat niet mocht. Seks? Oh nee, dat is verboden. Nee, nee, nee die leeftijd hebben ze al uh, bereikt. Dat mag ook wel. Nee, maar uh, nee, ja, Harry was geloof ik wel aan de drugs of zoiets. En nu geloof ja, ik dat er helemaal uh, een uh, ander op ging. Het gaat wel fout, want uh, K3 ook al uit elkaar. Oh, huh. ja, maar, ja nee, maar K3 gaat gewoon wel door. Maar komt, komen weer nieuwe. Ja, uh, uh, uh, het mocht ook wel weer een beetje verjongen. Dus ik, betreft... ik vond het had ook wel iets hè, van, die, van die nou 40 plus. Die dan in zo'n wit onderbroekje nog. Zo wijdbeens. Zo heel naïef zo de interviews lieten afnemen. Ik kon er echt ademloos naar kijken. Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik hoop dat uh, tegen de tijd dat ik kinderen heb, dat ze een jonge lichting uh, KTV ja. hebben. Dat, uh, ja, oké, okay, oh, dat is waar. Ja. Ja. Goed. Ja, die stoelbak leeft het, het is kwart voor negen. Ja. Welkom tot, en leuk dat u er weer bij bent. We zijn er weer. Ja hoor, we zijn, we zijn helemaal weer compleet. <coughs> uh, iedereen is er. En, ja, er was uh, vorige week... Ja. Uh, yeah? nou, uh, afgelopen maand was er een heel grappige dag bij uh, Dierpark Amersfoort. En het was een feest voor mensen met een absolute scheidnaam. En het was het zo. iedereen met een poepnaam mocht gratis naar binnen in Dierpark je En een poepnaam heb je als je op een of andere manier de associatie met een natte dreksubstantie oproept. En enkele voorbeelden van namen die je, die je okay. dacht voor nulpers naar binnen zouden kunnen was Henk Mest, Vera de Kakster, Wibo van de Poepij. Haaien Droltenijn en Caroline Het Blijft kleven. <middels> het is wel te doen dat je een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Yeah. En de actie vond plaats in verband met de campagne Poep en zo van de dierentuin. En uh, zo wilden ze eigenlijk het poeptaboe doorbreken. En uh, er waren uh, ook allerlei activiteiten voor de kinderen. Dus uh, ja, dat was natuurlijk best wel heel grappig. Ja. Dus uh, hop, uh, de familie Kakstra, Poepjes en Van der Aarsjes, Die mochten allemaal komen vond. naar binnen. Ja. Ik, uh, ik ken mensen die, ja? Ja. Die, me wel, die ik wel associeer met Poep. Ja. ja, dus ja. mochten die ook mee naar binnen? Ja. ja, wat voor naam hadden die dan? Ja, dat niet. Maar zeg maar, hun uitstraling doet me wel denken aan. Oh. Gewoon aan, ja. aan, aan, aan poep, zeg maar. Ja. Hey, mannen, what, what the fuck, fuck man? Nee, dat is weer wat anders. Ja, van, uh, ik heet eigenlijk uh, Van de Pol, maar ze zeggen iedere keer als ze zeggen... Ze zeggen hey shit, hey, dat heb je dan ook. Van de dus Drol? De... Ja, zou <laughs> je ja. ik. denken. Nee, gisteren ook uh, uh, of ging het over... Was het de editie NL? Ging het over knuffels. Ook over dieren die je dan mee, uh, mee in bad, bed nam. Niet in bad, maar in bed. Ja. En eh, dat sommige mensen al, al, al 32 jaar bijvoorbeeld een poes hebben. En die poes is ook niet gewassen. En dat was, dit is echt zo'n klassieke one-line die je dan in het nieuws tegenkomt. Luister even. Die poes. Zo is het. Zo, al 32 jaar. Al 32 jaar. Niet gewassen. <laughs> dat was een knuffel. <laughs> okay. Van een vrouw. En die was ook getrouwd. Die had ook gewoon een vriend naast zich liggen. Maar die had een knuffel bij zich. Al 32 jaar. En die was niet gewassen, de poes. Nou, ik, ken, ik ken wel ja. mensen die, uh, ja. die, die, die zo'n knuffel bij zich hebben, ja. maar die wassen hem wel, tenminste de poes ja, te ruikt nog lekker in ieder geval. Ik, ik vind dat maar niet erg, als, als je speeltjes mee naar bed neemt, maar knuffels? Ja, nee, ik liever gewoon ja maar je hebt ook, een, je hebt ook knuffels knuffel. ja? waar je mee kan spelen. Oké, okay. nou, dan Echt, moet je hem volgende keer nou wel zo rond 1,80 meter, 1,70 meter, ja, dat ja, die zijn leuk. Met zo'n 1,70 meter vind ik wat dan de grote kant. 1,70. Uh, 1,70? Ik ben 1,73. Wat? Ah, maar hij bedoelt Met... meer het voorwerp uh, waar je mee. Goed, is nou, ah. uh, zover weer. Het is de tijd voor een mopje muziek. Oh ja, ik well zou zeggen, daar ging dit ook alweer over. Midnight Oil uit Australië. En de, de, de lead zanger van Midnight Oil was toch al politiek correct. is ook een tijdje politiek actief geweest, volgens mij. Twee of drie jaar geleden heeft hij ook nog iets in de politiek uh, betekend. Niet voor lang. En als zakner vind ik hem ijzerlijk goed. Dit heet Blue Sky Mind.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 Blue Sky Mine van Midnight All. Bent uit Australië vandaan. En eh, ik moet zeggen, ik ben in Australië geweest. Dat is al voor mij al oh, even kijken in 99 was dat. Vorige eeuw. En ik moet zeggen, ze hebben heel veel dit soort beentjes. Ik vind het wel leuk. Ja, het was grappig. En het heet Blue Sky's Mine. Dus het is zaterdagmorgen. Het is vijf uh, minuten voor negen, zo goed als. En we kijken allemaal een beetje wat er speelt. En uh, iedereen, ja, je je er toch maar bezig. Eigenlijk denk je van, nou, ik weet al, al genoeg. Maar toch elke keer komt er weer een verhaaltje over deze idioot, deze piloot van uh, German Wings... Deze co vandaag. En hij is een heel groot stuk in de kletskant van Nederland te lezen. Deze Andries Lubits uh, Had wel een briefje gekregen van de dokter. Uh, om uh, zich ziek te melden. Want dat moet je ook doen geloof ik in, uh, in Duitsland. Je kan niet zomaar je ziek melden. Je moet echt een briefje halen bij de arts. Dat is wel heel bij, officieel. een beetje zoals het vroeger ging. Ja. Van, uh, je moet een briefje van je moeder hebben. Dan pas mag je thuis blijven. Of dan mag je te laat komen op school. En hij had die brief had die wel gekregen. Maar hij dacht van ik verscheur dat. Ik gooi dat weg en ik ga gewoon vliegen. En het maf is. Hij ging natuurlijk, uh, vliegen. Maar iedereen denkt, dat heeft hij van tevoren bedacht. Maar nee. de, de vlucht die hij deed was zo kort... dat het maar afwachten is of de piloot het, het cockpit uitgaat om te plassen. Als hij dat niet had gedaan, had hij dat niet kunnen doen. Nee. Nee. Dus Waarschijn... is er nou een opwelling geweest? Of nou, is het toch een nou, plan? Of heeft die uh, andere piloot echt veel drinken gegeven. Hier, wil je nog koffie? Neem er nog een. Ja, nou? ja. Nou, ja, ik, ja. Ik, ik, ik denk dat het een, uh, een opwelling is. Ik denk ook dat het een opwelling is. Hij schijnt aan de, de antidepressiva te hebben gezeten. En daar kan je dus momenten hebben dat je in één keer helemaal in de dip zit. Dat je helemaal wegzakt. En dat ja. je later ook helemaal denkt: van, shit, man, dat, dat ging helemaal niet goed. En, en geloof ik geloof dat een aantal. Uh, het is heel weinig mensen hebben er last van als ze dat medicijn gebruiken. Maar er schijnen wel uh, voorbeelden van bekend te zijn. Ja, en wat ik raar vind is dat op dit moment. De discussie gaat, moet het mogelijk zijn om die ruimte af te sluiten. Ja. Want dat is natuurlijk, sinds de 9-11 is dat zeg maar ingevoerd. Dat ze ja. die, die, die deuren af kunnen sluiten. Alleen, uh, ik vind dat de discussie veel meer moet gaan van... Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit soort mensen uh, niet meer... Niet vliegen. Niet vliegen, zeg maar. Ja, of, ja volgens mij soort... kan je het niet tegenhouden. Want het is, ze hebben een opzomming van lijstjes, hoeveel het al een keer eerder is gebeurd... Ik geloof het wel bijna een stuk of tien. Ja, maar um, ik denk dat ik ja weet. Het was bekend dat hij, dat hij aan de antidepressiva zat... en dat het, dat het slecht met hem ging. Dan vind ik, ja... ja het is wel raar dat hij dan even goed uh, zich kan melden. Terwijl hij ook bij de arts is geweest. Je zou denken, die arts meldt het dan bij zijn werkgever. Maar die stap wordt dus niet gemaakt. Uh, die, die, die, die arts zegt van, nou ja, je kan beter niet vliegen... of je mag niet vliegen. Je hebt een briefje. En dat geef je in zijn handen. Ik denk, nou, ik zou dat briefje dan nou even naar, naar, naar je baas toe sturen. Van, kijk, ja, dat je die man niet in de cockpit toelaat. Want ja. hij is niet helemaal uh, toerekeningsstandbaar. Ja. Ja. Ik die... heb hier ook een artikel staan... Ook, dat Lufthansa en zijn verzekering... Die, die willen heel snel de nabestaanden van de crash ook betalen. Want ja. uh, German Wings is dus een dochteronderneming van Lufthansa. En een, uh, het blijkt dus dat de eerste tegemoetkomingen tot 50.000 euro zou uitkeren. En de verplichtingen, die, er is een verdrag van Montreal uit 1999. En dat is in 2003 in werking getreden. En daarin staat dus uh, een eerste tegemoetkoming van tenminste 20.000 euro binnen 50 dagen, 15 dagen na het ongeval. Okay. Wat ze uiteindelijk gaan betalen is nog onbekend. Ja, maar ja, het, het is niet zo van de joepie, we krijgen geld. Dan nee, we ik ben dat wel een beetje zo overkomen. Zo van, we willen snel betalen. Zo van, hup, betalen en dan zijn we er. Ja, ja het, is ja, weer, nee, komt het ik een Ik dat over. die mensen misschien dan toch een herdenkingsdienst begraven. Dus ja, ik weet niet in hoeverre. ...de lichaam geborgen wordt, worden. Nou ja, het, worden. Is, het is natuurlijk wel een teken van goed wil dat je denkt van... ...oh, laten we daar in ieder geval niet over lopen zeuren over het geld. Dat geld is er gewoon klaar, daar gaat het niet om. En, en hopelijk uh, worden we daar niet zo zwaar uh, ja, ja, bekritiseerd... Over, ...over die, die piloot die we toch hebben laten ja, ja. vliegen. Het verhaal was eerst dat die automatische piloot niet zo goed zou werken. Ja. En ik denk dat dat voor het bedrijf wel schadelijker is. Ja. Omdat... Uh, ja, ja. Die, die, die, dat, dan is het echt, echt hun fout. En nu... Is het weer een menselijke fout? Ja, en dat is toch... Ja, maar ja, ja dat, dat is toch ook een verantwoordelijkheid. Je kan het ja, niet dat verwachten. Een... Dat, uh... natuurlijk, maar... Ja, natuurlijk. Ja. Maar goed, we, we zullen het zien. Ik wil, uh, vroeger had je gewoon een kleedje tussen het publiek. Of uh, de, de, de klanten. En tegenwoordig is er zo'n gigantische kluis geworden waar je in zit. Nou goed, ze gaan nu geloof ik, zodra er één iemand uitgaat... dan komt er een ander lid bij zitten. Dat is nu, uh, was al nou sowieso in een land al doen. En hier in Nederland gaan ze dat nou ook doen. En in Duitsland dus ook. Dus dat geeft al iets meer... Zeker gevoel laatste plaatje voor negen uur Mr. in